politiek, cultuur en sport op zfm I had a dream. We were sipping, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. GroenLinks-PVDA-leider Timmermans heeft op het partijcongres de leden opgeroepen... het gesprek aan te gaan over het nieuwe Israël-standpunt binnen de partij... Hij zei daarbij meningsverschillen te respecteren en elkaar niet los te laten. De spanning binnen de partij is hoog opgelopen nadat Tweede Kamerlid Piri een motie indiende waarin staat dat Nederland geen onderdelen meer moet leveren voor Israëls luchtverdedigingssysteem. Meerdere PvdA-prominenten, zoals oud-partijleiders Cohen en Ascher, keerden zich gisteren fel tegen dat standpunt en willen dat het partijbestuur er afstand van neemt. In het noorden van Israël is een Iraanse drone ingeslagen in een huis. Door de impact raakte het huis zwaar beschadigd. Het is volgens Israëlische media vermoedelijk de eerste keer... sinds het begin van het conflict op 13 juni... dat een Iraanse drone bewoond gebied raakte. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Israël zegt dat het vannacht tientallen doelen heeft aangevallen in Iran... en dat daarbij een commandant van de Kutsbrigade is gedood. Die brigade is een elite-eenheid binnen de Iraanse revolutionaire garde... en ze steunen terreurorganisaties als Hamas en Hezbollah. De viering op de A10 in Amsterdam vanwege het 750-jarig bestaan van de hoofdstad is begonnen. Dat gebeurde met een hardloop-evenement. Vanwege de warmte was de route ingekort. Op de ringweg is vandaag ook een festival. En er worden huwelijken gesloten. De politie heeft vannacht een eind gemaakt aan een illegaal feest in Borgsweer in Groningen. Op dat feest kwamen 100 tot 200 mensen af. Toen de burgemeester er lucht van kreeg, werden toegangswegen afgesloten... zodat niet nog meer mensen naar het terrein konden komen. Om drie uur vannacht trokken agenten de stekkers uit de geluidsinstallatie... en was het feest voorbij. Niemand is aangehouden. Het weer, zonnig en droog bij 30 tot 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. If I give up the sea, I've been saving. To some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 Here's a clear Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur, met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, de man met het petje achter, uh, achter de toetsen, uh, Gilbert O'Sullivan. Razend populair in de tijd, uh, een aantal jaren geleden met uh, Nothing Rhymes, zo heet het nummer luisteraars. Zandvoort staat komend weekend, uh, dit weekend dus, in het uh, teken van de Historic Grand Prix. Een evenement dat jaarlijks duizenden liefhebbers en van klassieke racewagens naar de badplaats trekt. En dat is niet alleen op het circuit aan de hand natuurlijk, want vanavond in het dorp eh, dan kunnen we daar ook van genieten. Ben Zonneveld, die weet er alles van en die heb ik als het goed is aan de telefoon. Ben, goeiemorgen. Goeiemorgen Charles. Hey, uh, ja, jij bent een beetje uh, uh, belast ook met de, de coördinatie van een en ander, hè, toch? Ja, vanavond... Uh, nou, allereerst moet ik even uh, zeggen dat ik nu in de tuin zit... en al <laughs> prachtige, prachtige racegeluiden van de circuit. Ja, ja, ja. De ja. jankende tiencilinders die wij vroeger allemaal hebben kunnen bewonderen... en uh, uh, vanavond helaas niet, want die zijn te laag. Maar uh, vanavond is natuurlijk de historische Grand Prix Parade... al, uh, al jaar en dag uh, deel uitmakend van uh, het hele weekend. Ja, en er is nogal wat verwarring over uh, de tijden, heb ik begrepen... maar om, uh, om het even duidelijk te maken... Het is de bedoeling dat om half acht de wagens vanaf het circuit rijden naar richting uh, het centrum. Ja. En dan uh, is de route van Spijkstraat, Engelbedstraat, Hogeweg, Oranjestraat naar beneden toe. Dan rijden ze door de Haldenstraat, Zeestraat omhoog, nog een keer Engelbedstraat, Hogeweg, uh, Oranjestraat. En dan worden de auto's verdeeld over de Haldenstraat en de Kerkstraat waar ze tot uh, half tien te bewonderen zijn. Ja, zo andere jaren ook uh, gebruikelijk was eigenlijk, hè, toch? Ja, het andere jaar was het ook zo. En je bent natuurlijk altijd afhankelijk van het aantal deelnemers die uh, mee willen rijden. Want het programma uh, op, op het circuit is echt uh, van morgens 8 uh, tot s avonds 7 uh, uh, uur, half 8. Dus het ligt hem net aan uh, wie er zin en tijd hebt. En uh, ja, ik hoop toch wel dat we weer zo'n honderd uh, autootjes er binnen krijgen. Ja, uh, nou is het uh, een beetje vervelend wat de infrastructuur richting Zandvoort betreft. Want de Zandvoortse Laan is dicht, de treinen rijden niet. Uh, is er wel een grote opkomst evengoed, een belangstelling? Ja, dat denk ik wel, want uh, de mensen die het echt graag willen zien... dat zijn natuurlijk ook mensen die vandaag op het circuit zitten, die blijven wel in het dorp. Uh, er zijn een heleboel toeristen in het dorp die het, uh, die het weten en ook komen kijken. En, en natuurlijk de Zandvoorten zelf. Ja. Uh, wat ik begrepen heb, is de Haldenstraat al redelijk... Uh, ...het terras al redelijk uh, gereserveerd. Dus uh, ja, ik verwacht het wel. En uh, wat, wat wij wel zien... ...en dat is ook leuk... ...dat uh, uh, vroeger concentreerde zich het allemaal op de Raadhuisplein... ...en de, en de Haldenstraat... Ja. Voor, ...voor het rondje terrein. Nu zie je dus over het hele parcours... ...en zeker op de Engelbestraat, ...omdat je daar een heel mooi, uh, mooi zicht hebt... ...zie je daar ook een hoog publiek. En die komen allemaal... ...na het tweede rondje het dorp in. Dus ik verwacht alweer zo'n uh, zo 4.000 man in het dorp. Ja, en uh, ja, als ze maar na afloopt... ...dan staan er onder andere, onder andere staan ze geparkeerd uh, op het Raadersplein, hè? Uh, nou, niet op het Raadersplein. Uh, omdat uh, het verkeer moet daar weer uh, vrije doorgang hebben. Dus uh, na de tweede ronde wordt uh, een derde in de kerk staat, Kerkplein. Oh ja, uh, ja. En, en een stukje uh, voor de heema neergezet, zeg maar. Oh ja, ja. En, en de rest gaat de halterstaat in en dat, uh, dat, dat begint zo'n beetje bij de meerpaal tot en met uh, het begin van de halterstaat. Alle parkeerpakken willen we graag vol hebben. Uh, die zijn ook te uh, parkeren vandaag. Dus de straat blijft vrij en uh, ja, het eerste stukje wordt behekt voor de veiligheid. En de rest is gewoon uh, vrij toegankelijk tot half tien, want dan gaan de helderjes weer terug naar het circuit. Oké, nou, ik zal er vanavond ongetwijfeld erbij proberen te zijn. Als ik in Zandvoort kan komen, tenminste vanavond. Je kan makkelijk in Zandvoort komen. Ja, nou ja, we hebben natuurlijk alleen maar de zeeweg die toegankelijk is. En als je natuurlijk meer mensen hebt die belangstelling hebben, dan. Nou goed, in ieder geval, ik had vanochtend ook geen problemen meer te komen. Dus ik neem aan vanavond ook niet. Wij kwamen gisterenmiddag toch wel terug in de tijd dat de mensen naar het strand waren. Ja. En uh, het, het enige uh, waar, waar het wel druk was, is een stukje rotonde in uh, Bloemendaal tot aan de zeeweg. Dat is ook nog een rotonde. Uh, ja, die kan je omzeilen door, uh, door Overveen te gaan, dus wij zijn door Overveen gegaan. Dan heb je nog voren op de rotonde ook. Ja. En de rest uh, <laughs> rijden wij heel, uh, heel soepeltjes naar zandertoe toe. Ja. Heb jij iets met de auto's ook? Ik vind uh, de Formule 1 vind ik prachtig ja. en uh, ik vind oude auto's zeker de aller, aller, aller oudste. En dat, uh, als je dat op circuit gaat kijken... zie je bijvoorbeeld nog racewagens met één cilinder. Ja. Dat is, dit is niet voor te stellen, maar het rijdt ook nog mee. Ja. En uh, wat ik ook mooi vind is echt die raceauto's... die, race -auto's, die er als een sigaar uitzien. dat uh, is dat, jaren zestig zo'n beetje. Ja. Hey, en die, die, uh, die auto's met één cilinder, hoe hard kunnen die? Weet je dat? Of? Nee, dat weet ik niet. <lacht> <lacht> ik zie hem rondrijden en ik, ik vind het gewoon een prachtige zicht. Ja, ja. En als je dan in de pits kijkt... Uh, hoe dat in elkaar zit. Die man die zit echt voor die cilinder. Het is ook maar een heel kort dingetje. En daar hebben we vroeger gewoon mee gereest. Je bent vanavond natuurlijk met een team van beveiligers ook, denk ik. Hè? Of, of, of, of, of verkeersregelaars, zeg maar. Ik, ik heb tot mijn beschikking de vrijwilliger van het jaar. Thomas de Jong. Kijk. Die is uh, uh, veiligheidscoördinator. Want die stuurt uh, de vrijwilliger... Verkeersregelaars aan en dan moet je toch denken aan een mannetje van 8, 9 en vrouwen. Vrouwen en mannen, een ja. stuk of ja. Die uh, alle kruispunten bezetten en uh, zorgen voor de goede doorstroming. Ja. Nou, dat ja. moet helemaal goed ja, komen, toch? Uh, om 6 uur gaan we het dorp een beetje afhekken, alvast. En er worden wel openingen gelaten voor, uh, voor de voetgangers. Ja. Dan om uh, kwart over zeven gaat het uh, dorp dicht. Nou, ik kijk er weer helemaal naar uit, Ben. Hartelijk bedankt voor, uh, voor je informatie. Ik ga je zeker zien, Jos. Nou, en ik ga je heel veel plezier wensen. <laughs> ja, dankjewel. Oké. Okay. Oké. Okay. Tot vanavond. Hoi. Tot vanavond. doei. doei. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Carina Veren die gaat uh, praten met Monique Christiaans. En Monique. Uh, uh, die heeft een uh, mooie therapie uh, voor mensen die. Uh, ja, met kanker te maken hebben gehad. Dat is ook uh, in haar persoonlijke uh, situatie het geval geweest. En we gaan overschakelen naar. Carina Veren die gaat praten met Monique Christiaans. Ja, goedemorgen. Nou, ik ben inmiddels niet meer bij tent 6. Want Monique die zat nog bij de kapper. <laughs> en het duurde iets langer dan gedacht. Dus ik ben nu gewoon naar de kapper toe gegaan. Dus hij zit hier nu in de kapperstoel bij uh, Sissi's. Ja. En uh, op de hoge weg. Nou, dat was allemaal dichtbij dus dat was goed te doen. Maar hoe is het gesteld met de zenuwen, Monique? Nou, het gaat eigenlijk wel goed. Ik uh, heb er onwijs wel zin in. En vanochtend heeft uh, Leendert Paap uh, dat uh, hart uh, heel mooi gemaakt met de shovel. En het gaat eigenlijk allemaal zo uh, in een flow. Dat, dat, ja, ik, ik, ik ben echt onwijs aan het genieten. Mm -hmm. Ja, dat moet je eigenlijk ook vooral doen. Je hebt ja. zoveel voorbereidingstijd gehad. Dat je af en toe dacht... Het komt zo ongeveer een maandje geleden dat je dacht... Oh, oh, oh wat komt er allemaal op me af? Maar uh, op dit moment je er dus echt alleen maar van genieten. Ja. Want het, het staat als een huis. Ja, nou, ik heb inderdaad... Uh, uh, zes weken geleden was het 3D. <lacht> ben ik begonnen. Toen dacht ik, oh ja, goed idee, samen met Kim. En uh, toen uh, ging het steeds groter en groter. En op een gegeven moment had ik wel een moment dat ik dacht... Oh, waar ben ik aan begonnen? Wat moet ik nog allemaal doen? En uh, gaat het allemaal wel lukken? En uh, sinds vorige week viel ik allemaal zo samen. En toen dacht ik, ja, ik wil ook gewoon genieten. Ja, dat en dat is wat weken. ik nu doe. Ja? Ja. Want um, er, kom, er staat van alles op het programma. Uh, want voor de mensen die misschien het misschien ook nog leuk vinden om naar het hart te komen, straks om zes uur. Uh, wat staat er nog meer op het programma? Want Lisette, je tweede hand, ja. die uh, zei dat er uh, zangers kwamen natuurlijk. Sana en uh, Bodine. Ja. Maar toen wisten ze even niet de andere, Dus die wil ik ook heel graag even noemen. Ja. Dat is uh, Killian, Killian Broers van de uh, zingende uh, barkeepster. Zij... Uh, uh, ...staat uh, bij BNN varen achter de bar... ...en dan zingt ze en dan uh, doet ze daar de biertje stappen. Uh, en zij ze vroeger toen niet voor mij... ...ik heb met haar samen gewoond in Amsterdam. En uh, ja, superleuk. Dus zij komt ook uh, zingen. Uh, Jasmine Seder die komt uh, prestatie doen. Ze hebben gisteren nog even met dingen doorgesproken. Dus ja, alles staat. Dus ik heb echt iets van hardes gemaakt. Uh, we gaan... Uh, DJ Ramundo die komt. Maar wat heel bijzonder is... De meeste kennen hem wel hard, Zandvoort, onze nee. DJ de Mundo. Uh, en dan de, de denken ze: oh jee, wat gaat er gebeuren? Want die is van de house, Dus die staat in de Escape altijd. Maar hij gaat speciaal voor vandaag, heeft hij een, uh, eigenlijk een energetische playlist. En veel meer spiritueel, zoals hij dat zegt. Dus uh, het wordt echt een beetje gewoon lekker. Laus, uh, ja, heel, hij, ik Laat me ook verrassen. Ik heb geen idee. Hij zegt dat het helemaal goed komt. Dus daar ga ik ook vanuit. Dus die voor hem ook helemaal nieuw, zo'n zo uitnodiging op dit vlak. Ja, hij, uh, het was ook bijzonder. Ik kwam hem, uh, het was eigenlijk via Healy, zei: ik, uh, waarom vraag je hem niet? En toen kwam ik hem tegen. Ik ken hem, ik ken hem wel. Wie kent hem niet? Uh, en toen uh, zei hij: Dit vind ik zo bijzonder dat je het vraagt, want hij is daar wel meer mee bezig. Hij vindt het ook heel gaaf om dat wel te draaien. Uh, maar het is nog niet zoveel dat hij dat zoveel heeft gedaan. Hij heeft wel gedaan bij uh, zo'n programma waar hij uh, 100 dagen, geloof ik, ik weet niet nou, hoe het precies heet, maar ja. programma waar hij ook uh, bezig is met ademwerken en mediteren. Daar heeft hij dat voor gedaan. Maar voor dus nog niet. Dus het is, ja, ik vind het heel gaaf dat hij dat gaat doen. Dus uh, ja. En om het hart staan nu in het zand allemaal uh, ja, gespannen ja. natuurlijk... omdat uh, niemand daar nog even overheen mag lopen. Straks gaat iedereen in het hart zitten. Ja. Maar om het hart zie je ook uh, bordjes mm -hmm. met QR-codes. Mm -hmm. Maar uh, mensen kunnen dus geld storten. Waar storten ze dan precies geld voor? Oh ja, dat is een... Goeie, het is een project van Voor de Kunst. En Voor de Kunst is een crowdfunding platform. En uh, waar is het geld voor? Het geld voor is om het in... Ja, eigenlijk te kunnen realiseren een platform en een boek uh, voor mensen die herstellend zijn na kanker. Dus dat ze kanker hebben gehad, het ziekenhuis uitkomen en denken: oké, okay, en nu? Want vaak voel je je helemaal nog niet zo fijn en uh, ja, is het best wel weer terugkomende maatschappij en, en, en een struggle. Um, en daar is het geld voor nodig. Het is echt een. een, een een kleine bodem, hoor. Het is, het is zo dat, dat vanuit daar wordt er veel meer ontwikkeld. Maar waar ik heel, wat ik heel belangrijk vind... is mensen die weinig te besteden hebben... en het niet kunnen betalen om complementaire zorg te gaan uh, ondervinden... die dat ook kunnen doen. Dus ik ben uh, bezig met een uh, steunfonds ook... voor mensen die uh, daarin uh, dus ook kunnen deelnemen. Dus dat vind ik eigenlijk het belangrijkste. En om zoiets op te zetten, maar ook zo'n event te organiseren... Dus, uh, Heel veel mensen die ontzettend veel helpen en uh, ook bijdragen. Zo'n event organiseren is ook best wel kostbaar. Ja. Uh, dus alles bij elkaar is het eigenlijk het, het fundament, eigenlijk de kick-off, waar, waarvoor dat geld nodig is. Uh, kaartjes, want ik vind het ook leuk om iets te doen voor mensen die het geven. Dus kaartjes aan 15 euro. Uh, en dan krijg je echt, eigenlijk een heel mooi concert, uh, meditatie, ontspanning. Uh, en. Uh, ja, het was eigenlijk heel leuk, gezellig, fijn. Omdat ik ook het hele beladen van kanker, wat natuurlijk ook wel weer heel beladen is. Uh, ik heb het zelf meegemaakt, dus vanuit daar weet ik ook wel hoe de, hoe de omgeving daarop kan reageren. Uh, maar dat het zo beladen is, wil ik eigenlijk ook een beetje uit het hele beladen halen. Maar ook dat het wel ook luchtig mag zijn en dat het, dat het bespreekbaar mag zijn. Dat het allemaal niet zo... Uh, zwaar hoeft te zijn, maar ook niet zo geheimzinnig. Want niet, voel ik ook nog ja. veel. Dat dus veel toch best wel eng of moeilijk vinden om over te praten. Misschien vind je het zelf wel lastig om over te hebben, maar juist inderdaad mensen in je omgeving die vinden het misschien ook heel lastig om erover te hebben. Zeker. En dat merk je, want mensen, als ik dit project al bespreek, vinden mensen A wel heel erg mooi, maar vinden het ook gelijk Ze eigenlijk ook wel een beetje van oh, ik wist niet dat je kanker hebt gehad, oh, wat erg, of oh, je, hoe gaat het meer met je? Terwijl ik zoiets heb van dat is super lief en fijn. Maar het is soms ook nog zo'n onbesproken uh, topic. Ja. Want ja weet je het is nou eenmaal zo dat helaas één op de drie ermee te maken heeft. Mm -hmm. En als we er met z'n allen heel krampachtig over doen en het zo zwaar maken... dan blijft het wel zwaar. En ik wil niet voorbij gaan aan het feit dat het ook wel heel intens en impactvol is... ook voor de omgeving. En dat er natuurlijk ook altijd iets aan hangt... Dat, ja, dat er ook heel veel mensen helaas aan te komen overlijden... Dus dat maakt het best ook wel beladen, dus dat snap ik. Maar ook daarna is het gewoon, ja, is het zo fijn. Ik heb het ook heel lang niet gedaan nadat ik ziek was, omdat ik ook toch een soort schaamte had. En dacht, ik wilde het eigenlijk niet weten. Ik wilde ook niet in die ziektehoek blijven. Ik wilde vooral normaal en gewoon en gezond zijn en niet daar aan herinnerd worden. Maar nu merk ik wel, ik denk, hoe fijn is het om er gewoon over te kunnen praten zonder dat het gelijk zielig ja. gevonden wordt of beladen wordt. Ja. Wat oh, goed, wat goed. En op dat platform kun je daar een heel klein tipje van de sluier geven, wat mensen kunnen verwachten, waar ze, want dan weten ze ook waar ze het geld dan concreet aan geven. Uh, ja, nee, het, het platform is dat er verschillende experts opkomen, op het gebied van uh, uh, ademsessies, uh, meditatie, maar ook bijvoorbeeld bewegingen, dus dat ze bepaalde bewegingsoefeningen uh, uh, krijgen. Dus, dus eigenlijk de complementaire zorg en de medische zorg meer bij elkaar brengen. Met name community. Ik vind het heel belangrijk dat mensen met elkaar kunnen verbinden. Dat uh, ja lotgenoten, zoals zeggen. zeg, vind ik ook altijd een beetje een zwaar woord. Maar lotgenoten, met elkaar kunnen contacten. Dat je soms het contact met de andere sociale uh, mensen op de wereldmaatschappij een beetje kwijt bent. En elkaar daarin kan vinden en steunen. Ik geloof heel erg in verbinding en daarin steun kunnen vinden. Uh, en... Ja, eigenlijk alle handvatten kunnen geven waarvan ik dacht als ik het ziekenhuis had uitgelopen, had ik dat willen weten en willen in ieder geval aan kunnen uh, mee ja. uh, aan kunnen ruiken om het zo maar ja. te zeggen uh, en dat, dat is het idee uh, en daarnaast is natuurlijk het werkboek en mijn droom is dat iedereen uit het oncologisch ziekenhuis het in ieder geval aangeboden krijgt en de mogelijkheid krijgt om daarin handvatten te kunnen vinden, herkenning, herkenning ja, het is een prachtig boek uh, ondertussen kijk ik naar je haar. Het zit nog in de folie, maar hoe lang. Um... <laughs> ja, want ik moet natuurlijk niet hè, helemaal uh, licht gaan geven straks. <laughs> nee, nee, nee, op, <laughs> Alhoewel jij in de spotlight staat van, uh, vanavond, hè, natuurlijk. Maar het is een heel mooi initiatief. En uh, we kijken er allemaal naar uit. En ik hoop dat heel veel mensen nu ook denken. ik ga straks kijken. Uh, ik kom een kijkje, neem in ieder geval bij tent 6. En als je nog denkt, ja, ik weet niet of ik nog een kaartje wil kopen ik zie het wel. Kom gewoon, er is altijd nog mogelijkheid. En als je echt uh, denkt, ja, het is voor mij even niet, ik heb die ruimte niet, kom. Want ja. ik vind het heel belangrijk om te laten zien dat we met elkaar hiervoor staan. Ja. Dus uh, wees welkom. Heel mooi, heel mooi. Nou, zo... Ja, dank uh, Karina uh, voor jouw uh, bijdrage bij deze. En, uh, ik wens jullie allemaal een heel mooi uh, evenement en een heel fijn zonnig weekend. Nou, dat, dat zonnetje zit nou, dat wel goed. Het gaat, gaat helemaal lukken. Oké. Okay. Dankjewel. Oké. Okay. Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, Star is Born. Ik heb de film gezien. Dat raad ik ook wel aan te Het is een fantastische film met Lady Gaga en Bradley Cooper. Uh, Bradley is dan een, een, een hele bekende artiest. En uh, die ontmoet Lady Gaga, een talentvolle singer-songwriter. En die uh, stimuleert haar om, uh, om ook te gaan schrijven en ook te gaan zingen. Nou, scene, daar, daar ligt het niet aan... want dat doet ze fantastisch. Maar uh, ze is nog een beetje huiverig... om, uh, om echt uh, op het podium te gaan staan. Maar die Bradley Cooper... die stimuleert haar dan... en dan, uh, uiteindelijk gaat ze dan uh, mee... Uh, met Bradley... En uh, gaat ze samen met hem uh, op het podium staan. Maar dan scoort ze eigenlijk meer succes als Bradley Cooper. En dan in het verloop van de film, ja, dan uh, is die Bradley Cooper. Uh, die is dan helemaal uh, gedesoriënteerd. En die raakt aan de drugs en aan de narigheid. En die, uh, ja, die, laakt, die raakt aan lager wal eigenlijk. Uh, doordat hij eigenlijk uh, overroeld wordt door, uh, door Lady Gaga in dit geval. Het is een prachtige film. Ons... Origineel is trouwens met Barbara Streisand. Oké, okay, ja. En. Um... Christopher, uh, nee. nou. Chris Christoffersen. Chris Christoffersen ook, ja. ja. Goed, dat, die versie ken ik dan niet, maar ik vind dit ook fantastisch hoor. Het is echt een, een prachtige film om naar te kijken. We gaan straks praten, als het goed is, met Fred uh, Rosenhart en uh, Ruud Howling. En uh, dan gaan we het hebben over uh, de opening van Pride at the Beach op 27 juni. En ook over een cultuuravond die plaats gaat vinden op 22 juli. Fred is nog niet gearriveerd. Ik hoop niet dat Fred problemen heeft met het afleggen van het traject Bentveld-Zandvoort. Uh, Want de Zandvoortselaan, daar is van alles aan de hand. Maar goed, we wachten het even af. De gemeente Zandvoort werkt aan nieuwe regelsluisteraars voor parkeren bij uh, verbouw en veranderingen in het gebruik van gebouwen. Deze komen te staan in de nota parkeernormen 2025 die de huidige regels uit 2021 gaat vervangen. In de nieuwe nota staat hoeveel parkeerplaatsen nodig zijn... bij de nieuwbouw of de verbouwing van woningen en andere gebouwen. De regels gelden voor auto's en voor fietsen. Er komt meer ruimte voor maatwerk... zoals het delen van parkeerplaatsen of parkeren op straat. Ook kunnen ontwikkelaars in sommige gevallen afwijken van de eis... om op eigen, perijn, op eigen terrein te parkeren. En lukt het niet om aan de parkeereisen te voldoen... Dan moet er een bijdrage worden betaald aan, de gemeentelijke, uh, aan het gemeentelijke parkeerfonds. zo moet ik het zeggen. De reden voor deze verandering is dat er sinds de vorige nota veel is veranderd in Zandvoort. Bijna overal geldt nu betaald parkeren en toeristen parkeren vaker aan de rand van het dorp. Daardoor is er in woonwijken vaker plek. Uiteindelijk blijkt dat er op gewone dagen voldoende parkeerplaatsen zijn. De gemeente wil bouwen makkelijker maken... zonder dat dit zorgt voor extra drukte op de straat. En daarom komen er duidelijke en realistische parkeernormen... die beter passen bij hoe mensen nu wonen, reizen en parkeren. Ook wordt het voor ontwikkelaars eenvoudiger om plannen te maken... en uit te voeren. Het meedenken kan tot 4 juli 2025. Inwoners kunnen tot die datum reageren op het plan bij de gemeente. En alle reacties worden bekeken... Uh, en waar mogelijk meegenomen in de definitieve uh, besluitversie. Daarna neemt de gemeenteraad dus uh, een definitief besluit. Nou, voor informatie kunt u uh, naar de website van de gemeente www.zandvoort.nl Marja Kopp heeft vast nog wel uh, een mooi stukje muziek, Marja. Siel met Kiss for a Rose. The light that you shine What you tell me, is that how to be? Did you know that when it snows, my eyes be? Mijn, mijn lipzaak ook sealed. Alhoewel, ik ga gewoon praten. Want uh, luisteraars, op vrijdag 27 juni... opent de Pride at the Beach Love expositie. Het officiële startgod van uh, en, uh, de officiële programmering. Ik ga praten met uh, niemand minder luisteraars... dan Ruud Houweling en uh, onze vriend Fred Rozenhart... Wel gebruind. Komt onderhand komt er een neger binnen hier. Het is niet te geloven. Fred, kunstenaar, theatermaker en acteur. Ja, dat dat... Klopt. goedemorgen. Ja, goedemorgen. en ik lees ergens op een wedstrijd. Jij hebt de kunst heb jij door jouw aderen uh, vloeien. Ja. ja, vind ik op zich al een hele kunst hoor trouwens. Ja. Ja. Ik, ik hoor Fred niet. Uh... Oh, hoor je hem niet? Nee, ik hoor... Nou. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Ja, hoor. uh, u hoort nu het... Uh, het uh, stemgeluid van onze... Uh, Fred Rozenhart. Ja. Nou... Uh, Pride at the Beach. Ja. Uh, Ruud Howellin, die gaat uh, uh, dit jaar... Uh, de muzikale opening van Pride at the Beach... Uh, Love Expo gaat hij verzorgen. Hij ja. ja. heeft een heel indringend... persoonlijk verhaal. Dat gaan we straks uh, vast van hem horen. Uh, hij is kind van een vader die vanwege sociale conventies zijn tijd nooit vrij uit kon leven. Uh, en, maar hij zal dus de Love Expo openen en hij gaat daar uh, zelf over vertellen. Mannen, wie van jullie gaat eerst uh, het, ja, het, het woord nemen? Ja, Ruud, goed. kan jij nog even uit, uitwassen? Oh, nee, uh, nee, nee, nee, maar. Ja. Nee, nee. Nee. Uh, nou ja, goed. Uh, op de Love Expo uh, uh, aanstaande vrijdag. Ja. Uh, is de opening van een kunstexpositie waar ik uh, gevraagd ben om uh, een stukje te vertellen over uh, waar, waar, ja, waar, wat mijn link is met, uh, met Pride. Uh, en ik zing ook een liedje. Ja, en, okay. maar dat, dat van jouw vader in die geschiedenis precies, uh, dat hij niet wat, vrijheid dat, kon dat, leven. Ja, nou ja maar Het verhaal is dat ik, ik, uh, uh, mijn laatste uh, album wat ik gemaakt heb, ik ben singer-songwriter... Daarvan is het thema wel grotendeels het afscheid van mijn vader. Ja. En een, een belangrijk uh, punt in zijn leven was dat hij homoseksueel was. Ja. Maar dat niet kon leven um, vanwege de strenge uh, religieuze achtergrond waar hij in opgroeide. En het was gereformeerd? Uh, Zwarte Kruiskerk. Oh. Ja. <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja, er zijn meer geloven die dat... Uh, Zeker, en daarom vind ik het ook belangrijk. Omdat we nu ook op dit moment natuurlijk in de tijd leven waarin uh, vooral ook het islamitische geloof groot wordt... En daar spelen zich natuurlijk ook tragedies in af. van mensen die gewoon niet kunnen zijn wie ze zijn. Nee, nee dat zelfs binnen families. Hè, want nog is, steeds, ook ja. in de Bijbelbelt. Ja. ja. Maar ja, de islam is wel heel sturing. want ja. daar, daar, word je, daar word je gewoon van vet afgedond, maar Precies, Precies ja. ja, in het buitenland wel, ja. ja. Oh. ja. Barneveld ook. Ja, Barneveld is ook. Barneveld de een ja. schaffelaar. Dat <laughs> oh, is ook van die oh, zorg ja. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Nee, maar het bestaat nog steeds, daar heb je helemaal ja. gelijk in. Um, Jij hebt nogal met, met bekende mensen ook uh, gewerkt, hè? Dus, uh, want ik lees uh, Bente. Die ken ik niet, persoonlijk. Oh. Oh, is dat was er eigenlijk gemeld. Hè? Oh ja? Nee, die, ja, nee, wat? Oh. Nee, sorry, nee, nee, nee, sorry ik, ik zeg het fout. Ik zeg Mea Koopa, Mea Koopa. Nee, Wende. Wende, ja. Wende Snijzer. Ja, dat is al lang geleden. Ik heb in de tijd dat zij doorbrak met, uh, met haar eigen... Nou ja, als Wende. Ja. Um, uh, heb ik haar een tijdje geholpen met haar uh, pro promotie. Ik lees Joost Spijkers en Spinvis. Nee, dat is Ro. Ro is met de violist waarmee ik speel. Ah. Ja, die, heeft met, uh, die heeft met Wende gespeeld ook in die tijd. En uh, met uh, Spinvis speelt hij af en toe nog. En met Joost Spijkers speelt hij veel. En hij staat denk ik nu met uh, Guus Meeuwis ergens te spelen. Maar Ro die speelt mee op het uh, uh, op de Culture Night in de Dorpskerk op 22 juli, waar we een half uur concert spelen. Maar dat want, uh, op jouw album staan ook, ook bas en drum, denk ik, toch? Ja, zeker, ja. ja. Maar daar niet, hè? Uh, uh, uh, uh, uh, tijdens het festival. Nee, dan zijn we met met altviool en uh, akoestische gitaar en zang, dat I ben ik dan. Ja, ja, ja. Daar heb je bewust voor gekozen? Ja, uh, vooral omdat het compact is. Dan kan je, uh, <laughs> dan kan je makkelijk... Uh, ja, het slepen uh, met drums, ken uh, ik nou, Ja, maar een drumstel in de kerk <laughs> ja? werkt niet. Een kerk heeft heel veel galm. Ja. En als je daar met een drumstel gaat zitten, dat... Uh, dat overstemt alles. Ja. Maar zo'n altviool, die vult die ruimte heel mooi. En dan heb ik de ritmiek wel in die gitaar. Ja. En de stem prikt er dan doorheen, hoop ik. Ja. Ja, ja. Nee, we hebben daar vorig jaar ook gespeeld. Uh, een zomerconcert. Fred, het hele kunstproject. Ja. Vertel. Uh, nou, we beginnen dus 27 juni. We hebben de opening. We hebben een, een dubbele opening. Met de LAF ja, Parijs. Eigenlijk ook met Zandstroom. En het zat... Uh, dus, uh, met een, een hele leuke naam noemen ze zichzelf. Um, mensen met een... Nee, niet met een beperking, maar met een... Haperend brein. Haperend brein. brein. Leotien Strijber is dan natuurlijk de... de ja, en daar uh, doen we samenwerking dat zo'n gaat daar de opening open. En dan volg je hart. Er zijn allemaal hartjes op de grond gemaakt. Dat je van de zandstroom zo naar de, het oude raadhuis kan lopen... En daar is om vier uur de inloop en om vijf uur daar de officiële opening. Voor mensen die het niet weten, ik kan me nou eens voorstellen. Ja. Als je zandvoortler bent, dan ken je ongetwijfeld de zandstroom zitten. De boulevard? Uh, uh, ja, tegenover nee, het, ja, het casino. Ja, het casino. is, er, is ja. er niet meer, maar de zandstroom is wel gelukkig. Dan vroeg Rijos, dat TV gezeten, denk ik. Dat is heel voor te weten dat dan ja. ja. stiephout hier nou verderop zit. Maar ja. In elk geval, uh, is dat een uh, inloop voor mensen die aan dementie lijden of Alzheimer? Uh, fantastische organisatie ja. En, en ja en mensen die gaan er blij heen en die komen nee, ook blij, blij weer terug. terug en die hebben de maken harten allemaal Kijk. laat je hart spreken ja en dat het, het is thema het thema van uh, de Pride in, ne in Nederland is de uh, love, liefde. En jij, jij zorgt dan, want dat, dat hoor ik je nou al zeggen... ...jij zorgt dan voor vitamintjes voor het hart, toch? Ja, ja, heel <laughs> veel. Ja, ik, heet, ik heet ook Roze Hart. Ja, ja, ja, ja. Ja. Hart vol met rozen, dus de ja. naam zegt het al. Dus, ja. Uh, ja. Maar, maar uh, dit wordt heel mooi, vrijdag, 27 juni. Ja, ja. En, en ten aanzien van de kunst die te zien is allemaal. Wat. Het is heel leuk, het zijn, um, uh, het zijn twee mannen en zeven vrouwen. Dus de vrouw heeft het... Uh, die staat in de, de, de overhand... Grond. Nou ja, het middelpunt is altijd, uh, iedereen zegt god, is bij de, kun de kunstenaars zijn het altijd uh, mannen die schilderen, nooit vrouwen, en, uh, ook in de literatuur, ook in ons werk is er altijd uh, mannen aan de macht, de vrouwen horen we achter de keuken, het is in alles. Dus we hebben nu gekozen echt voor zeven, zo, zo, heel veel zo. Zijn die vrouwen dan ook lesbisch? Nee, want wij zijn elk jaar altijd met de, de Roze Kunstlijn, of nu met de Pride. Het maakt niet uit wie je bent, wat je ook bent... als je maar gewoon ervoor open staat. Ja, ja. Dat is voor ons heel belangrijk. Als krijg je gaan we een hokjes douwen... en we willen juist opengooien. Ja. Dus, ja. Wat vind je dat? Uh, is dat Hongarije of hoe? Heel erg. Uh, ja, waar, waar, waar het verboden is, maar waar ze op, toch doorzetten. Ze zetten het toch door, dat vind ik heel moeilijk. Uh, Oké, okay, ik heb helemaal commentaar op dat ze ook hals mee gaat. Maar ik vind het goed dat ook de hele, hele wereld erheen gaat... om te laten zien dat het gewoon... Gewone mensen zijn. Ja. En het is natuurlijk ook Amsterdam, je hebt natuurlijk ook heel veel, maar we hebben ook 180 nationaliteiten in, in Amsterdam wonen. Ja, je krijgt nooit alles meer op één lijn. Ja. Nee, ja. ik bedoel dus. Uh, ja. Uh, ja, ik bedoel, ik zeg alles bij je: hebt een Dan heb je aardige bejaarden. maar heb je ook je niet aardige bejaarden. Dat heb je in elke groepering. In elke groepering heb je dat. En je moet samen, maar het is altijd zo moeilijk om. Uh, kijk, die oorlog, dat gedoe allemaal... de hele wereld staat in brand. En of je nou... Ja, er zijn deze groeperingen, maar het is niet alleen voor de LHBT... het zijn alle groeperingen die uit... Door, door, zeg maar door Trump... Uh, ben je indiaan, dan moet je er ook uit. Ben je die, dan moet je er ook uit. Het is niet alleen maar homo's, maar het is alles... als je iets anders bent, word je eruit Alles gegooid. wat niet conservatief is. Ja, ja. <laughs> en dat vind ik dan... En, en daar moet gewoon een halt tegen geroepen worden. Maar het is moeilijk, hè? Maar, maar laten zeggen, onze eigen politiek... ik het ook wel eventjes ook uh, even goed laten liggen, alles, hoor. Nou, ja. ik, ik, ik lees ook iets... als pater uit Limburg lees ik ook iets over de biecht. De biecht, ja. ja, dus ja. Dan, ja Wat is dat? De biecht is een prachtig toneelstuk van, uh, ja, van Faber. Martine Faber is dus niet de zus van uh, de andere Faber. Zij was nu heel blij dat het kabinet gevallen is. Ze zegt, ik kan mijn achternaam weer gebruiken. Um, de bier gaat over um, de, een, de bier, een bidstoel. Wat in de katholieke kerk is. Bij deze jongen is opge, uh, opgevoed in de Bijbelbelt. Kijk. En die voelt zich toch aangetrokken door uh, het mannelijk geslacht. En daar gaat het daar om. En dan krijg je de moeder, uh, is daar toch wel mijn straat over open. Maar de vader niet, want die denkt. Het is niet. Weet je, het is in die. Uh, uh, als jij zegt: Oké, ik okay, vind het goed dat mijn kind homo- of lesbisch is. Maar dan om eromheen word je ook uitgesloten. Het is niet alleen de kind... maar ook de hele families worden uitgesloten. En daar gaat het eigenlijk een beetje om. Ja, ja. En het, is, en het is geen aanval op de kerk. Het is gewoon ook uh, een aanval op homoseksualiteit. Het is gewoon in balans brengen. Die jongen leeft in twee werelden. En, wel, en alle twee, in allebei de werelden hoort hij bij. Maar hij weet niet meer welke. En dat is de zoektocht een. En het is wel heel leuk met Arme Klaassen. dus de bekende Babs van hier uit de regio. En Jan Hilco. Uh, Diet, Diet, Diet. Van, uh, ja. Die is voorzitter van de heel drink, eigenlijk van Zandvoort. Dus, nou. En toen zijn we in mei, moesten we ineens al in, voor de rooms-katholieke homo Dan Daar wordt helemaal mond vol in Limmen. En je denkt, goh, Limmen? Maar daar zit die hele groepering. De kerk was stampend vol, een kerkjaar 1600. En zo is het eigenlijk door het hele land gegaan. Ja. Dat we eigenlijk gaan spelen. En nu ook 15 juli, maar 20 juli. Is heel mooi. van te Ook Arno Koek doet de opening voor de boeken. Voor de boek, uit Arno Koek voor de boekhandel. Dan gaat Ruud een prachtig concert geven. Wat ook allemaal aansluit. En dan gaan wij het toneel spelen. De biecht. Dus het is een prachtige cultuuravond. Ja. We hebben ook nog, en die kaarten uh, zijn al te koop. Ja, die kaarten zijn te koop op www.prideatdebeats.com. Uh, en dan hebben we ook nog tussendoor. Maar hoe heette onze lieve is net geweest? De Krijten, want ik doe ook nog Krijten. Donna. Donna. Donna is geweest. Nou, we Krijten ook nog 12, 13 juli, maar daar zal Donna wel over gepraat hebben. Ja, Ze kwam binnen, nee, ik, denk, ik, ze kwam binnen. ik denk, dat het Donna Summer, maar dat was er niet goed. Nee, ja, ja, <laughs> nou, ja. Love, love, love, ja. Ja, de zon, ja. Donna, ja, ja. Dus het wordt een heel cultuuravond, we hebben dus kreiten, we hebben en dan hebben we nog, ja, de, de preid, dat wordt een grandioze happening. Dan 28 juli, maar daar kom ik nog wel voor terug een keertje. Ja, Als wordt het te veel voor de luisteraars. Uh, 27 juli is de opening, hè? 27 juli is heel ja. belangrijk, kom naar het raadhuis, dan de twee voorste ruimte. Juni met een N. Juni met de N van ja, Nico. een vrijdag. Ja, om, en dan begint twee uur in de zandstroom, gaat erheen, een hart onder de riem voor die mensen. En een vierde inloop uh, in het oude raadhuis, ingang Haltestraat. En een uur wordt het officieel geopend, door, uh, waarschijnlijk door David Molenburg of een, of een wethouder. En dan is het open. En, het, ja, en daar gaat ook Ruud optreden. Kijk. Ja, ook om, om vier uur is de inloop in het raadhuis. Ja, en vijf uur is het, en vijf, het het, vijf maar, uur Maar vijf, vijf uur is het. Uh, ja, het ja, is ja. dus gewoon. Uh, kijk, als bij 600 mensen. daar gaat hij alvast een extra liedje zingen. Precies. Ruud, ja. Uh, uh, waar laat jij je door inspireren? Als jij uh, jouw songs uh, schrijft. Of waar heb jij je door laten inspireren? Zo moet ik daar eens zeggen. Heb je nog wel een voorbeeld. Uh, waardoor uh, jij zelf bent gaan, gaan uh, muziceren. Oh, uh, Tom Weets. Tom Weets. Ja, Rainer Newman, Tom Weets, John Lennon. Maar dat gaat allemaal wel ver terug voor de ja, jongere nou ja. luisteraars. Het is wel een periode naar mijn hart, hoor. Want ja. ik ben dus zelf ook een gouden oude akker. Ja. Ja. Ik hou ook van, uh, ja, ik hou ook de Beatles tijd en uh, Cliff ja. in the Shadows. En, en, uh, ja, en ik heb ook wel recentere uh, muziek die ik mooi vind. Maar dat, zijn wel, dat is waardoor ik gitaar ben gaan spelen. En dacht nou. ik moet... Uh, moeten, Gaat maken. Maar dat is Waltz ik Mathilde, want Tom Wees is wel... ik Mathilde. Echt een hele zware stem heeft die man. Heel, veel, heel veel mensen kunnen niet daar doorheen luisteren. Maar nee. ik vind dat dus juist prachtig, want het is een soort ja. Ja. rafelrandje. En ik denk ook dat in de rafelrandjes zit de poëzie. Wasted and Wounded. Toch? Ja, ja yeah. and ja ja Pain ja, ja, ja, ja, ja. what the moon is. Ja. Uh, Fred, ja. Ja. Ja, jij bent theatermaker en acteur. Ik neem aan dat jij de, de regie hebt over dat uh, toneelstuk De Biecht. Ja. En nou, luisteraars, je moet er zeker naar gaan kijken, want ik heb verder kunnen bewonderen tijdens de opening van de kunstlijn in de Vijfhoek. Ja. Toen had je dat prachtige klokken. Uh, ja. Uh, de, de, de, die uh, klok komt ook nog te hangen. Ja. Voor hier uh, bij Zandstroom. Ik neem die klok die er hangt. Die komt bij Zandstroom te hangen, want oh, uh, ook een beetje aanleiding van het is de zon. Ik heb dat zelf gefotografeerd en ook veel het jaar badplaats. Daar gaan we ook, want daar gaan we naar een heel leuk toneelstukje over schrijven. Heb ik gemaakt. Uh, nou, doe jij nogal veel disciplines, heb je daar nou allemaal wat tijd voor me? Nee, eigenlijk niet. <laughs> <laughs> nou ja, de scholen zijn nu een beetje voorbij. Ik heb nog twee weken les geef ik op de kunstwoord en op de krukjes natuurlijk. Ja. En dan toer ik echt allemaal voor de pride nu en voor het toneelstuk. En ik moet gewoon wel een stapje terug doen. Ik ben natuurlijk niet helemaal 100% nog, maar het komt goed. Nou, je klinkt wel 100%. Jawel, ja, wel. ik moet er wel even muziek... Ik, bedoel, ik merk gewoon niet... In mijn hoofd ben ik nog 18, maar mijn lichaam zegt... Nou, dan moet ik het even rustig aandoen. Ja. Ruud, het, het repertoire wat jullie gaan spelen... is allemaal mijn het, eigen werk. Mijn, ja, mijn maar, maar is het... Is het klassiek van aard? Of? Nee, nee. Het, ik ben uh, zeg maar traditionele zingen met de gitaar, maar dat is aangekleed met uh, uh, rijke arrangementen op de platen. En die staan gewoon allemaal op Spotify ja. en op YouTube en noem het allemaal maar op. Uh, maar um, um, ik kom met Ro Kruijs, dus Alt-Violist, uh, in de Dorpskerk op 22 juli. Ja. En dan uh, spelen we een half uur lang uh, liedjes met verhalen ertussen die ook een beetje gerelateerd zijn aan het onderwerp. En wat was het ook weer het instrument wat jou gaat uh, mede begeleiden? Een altviool. Altviool. Ja, het zit een beetje tussen viool en cello uh, in. En is het wel een stazervarius? Uh? Ja. Nou, ik denk het wel, ja. Het is, ik, mag, ik mag er nooit aan zitten van hem. Dus, uh. Oh, oh, oh. oké. Okay. Ja. Uh, ja. Uh, uh, lijkt me een, uh, een uh, unieke combinatie. Je gaf het net al aan, die kerk die een beetje. Daar. Elke kerk galpt. Die Jawel, maar die was... kerk wel extreem, toch? Mm, ik heb ook wel eens in de Bavo gespeeld. Daar is het of de de we, Westen Nee, nee in de, de, de, de, de Outlooker. Grote Babel, ja, in ja, Haarlem. Ja, okay. ja, ja. En die gaan er nog meer? Die gaan op 6,5 seconden. Dat is echt. Uh, <laughs> 6,5 seconden. seconden, ja. ja. Ik wil jullie graag, uh, want ik zie op mijn klokje dat het uh, uh, nieuws er aan zit oh, ja. te komen. Ik wil jullie eigenlijk uh, gelegenheid nog even geven om nog een extra oproep te doen, uh, dingen te melden, websites. Vertel. Uh, ja, ja, www uh, pride-at-the-beat.com uh, daar staat alles op, staat hele programmering op. Dan kunt u allemaal informeren. en uh, uh, Ja, kijk, uh, kom komen. Kom de 27e, er liggen alle programma's klaar. Uh, we, zeg maar, Pride Amsterdam, pride at The Beat, is allemaal één programma. Kijk op de site. En, uh, daar is Ruud erbij. En, uh, en je, nou, mijn muziek, mocht je dat willen horen, even van tevoren: ja. Dat is ook makkelijk te onthouden. Nou ja, uh, ik, het, al het, op, het allebei op.com. Dus ik zou zeggen, luisteraars, kom. Ja, ja. kom. Ja, <laughs> ja. En, uh, jullie bedankt. Uh, ja. even bedankt nou. Dus, Ruud, ook gezonde. bedankt voor je komst. Fred, ik ja. uh, allereerst natuurlijk, uh, wens je jou uh, alle goeds voor je gezondheid. Ja, ja dat is En, wel. en uh, we gaan er niet verder. dat nee, nee, nee, uh, uh, uh, komt helemaal goed. Maar uh, uh, ben, ja. nou, geniet ook van het weekend. Hè, ja. Want uh, het zit helemaal goed hè, met het weekend. Ja, maar ja, het is, overal is het, uh, kan ik nergens meer heen. Want alles is af. Alle wegen zijn dicht. Alle wegen zijn dicht. <laughs> er dus een ootje stil op staan Ben je, ben bij mij. je op de fiets? Of? Ik ben nu op de fiets. Maar uh, ik kan niet naar Amsterdam. Want ik moet wat in Amsterdam doen. Maar alles is geblokkeerd. De en rijdt ook niet, hè? Twee uur voordat ik in Amsterdam moet zijn... ergens moet optreden. Dus dat is allemaal geannuleerd. Op de ringweg is heel veel dingen geannuleerd... vanwege de hitte. Dus uh, het was helemaal leuk. Maar, maar dan ik, ik dan... moet dat terug naar Haarlem, maar dan kan ik beter, beter de zeeweg nemen, denk ik. Uh, ben je op de fiets? Nee, ik ben met de auto. Nee, je kunt op de zeeweg. Op de Zandvoortlaan, hoor. We moeten er binnen door bij Elswoud. Oh, oké. Okay. Ja. Oh, ja. Want dat is alles, die houdt tegen. Iedereen, houdt het, oh, het is de auto is te druk. Ieder, het wordt iedereen gewaarschuwd, het komt niet. naar is antwoord, het, het is te druk, het is druk. Dus het is hartstikke stil. Ja, is het stil? Nou, ik vind... Nog ik, wel. Uh, nou ja, nog wel. Maar ja. nou, ik bedoel, uh, ja, we praten nu vol... Nou ja, dus, uh, Wij maken ons niet druk, maar nee, Mar Mar Mar Marja ook niet hè, Marja, want je nee. hebt vast nog een deuntje muziek voor het nieuw. Ik heb nog wel een uh, klein beetje uh, ja, oh, dus, voor wel. dat gegaan. We dus. hebben geluisterd naar uh, Goedemorgens Antwoord. Uh, de techniek was in handen van uh, Marja Kop. En uh, we hadden als laatste de gast uh, Fred uh, Rozenhart en Ruud Houling. Ja. Dank jullie voor jullie komst. Ja, dan super bedankt.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 I go Just one more thing before